Dus om al die redenen vind ik het zelf eigenlijk wel aardig om, eh, om de zaak bij de Big Bang te laten beginnen en de studenten uit te leggen hoe niet waar, die 13,7 miljard jaar zijn verlopen eh, voor zo'n beetje voordat wij op het toneel verschenen. Maar goed, voor vanavond sla ik het allemaal over. Eh, die mens die verschijnt eh, zo tussen de 100 en de 200.000 jaar geleden in Oost-Afrika. Uh, daar zijn die hominoïden al veel eerder verschenen, zo'n 25 miljoen jaar geleden ongeveer. U uh, weet, wij wij lijken op, op frappante wijze lijken wij, uh, op de mensapen. En als u, niet, uh, als u niet door bijbellezing bent verblind, dan uh, zult u, als u ooit de mensap hebben gezien, dan zult u wel hebben opgemerkt dat er opmerkelijke overeenkomsten zijn. Ze zijn ook vaak verbazend handig in allerlei dingen. Ze kunnen allerlei dingen goed leren. Hoewel allerlei andere dieren ook enorm veel kunnen leren. Hè, raven en, en je hebt allerlei beesten die verbazingwekkend intelligent blijken te zijn. Als je ze maar op de juiste wijze stimuleert en, en aanpakt. En ik moet u zeggen bij al die... Want u weet de DNA van de chimpansee is voor 98.4% identiek aan het onze. En als je dat leest dan denk je eigenlijk niet, althans ik niet bij mijzelf, van god, dat is, dat is eigenlijk vrijwel hetzelfde. Nee, je denkt toch vooral bij jezelf, hoe komt het dat we hier in het publiek niet voor de helft chimpansees hebben zitten? He? Als, het, als de overeenkomst zo verbazend groot zou zijn, wat eigenlijk het meeste frappeert, is dat die 1,6% van de genetische informatie ervoor zorgt dat u nog nooit een chimpansee gelekker heeft zitten meezien zwingen met een bietel om maar eens een praktisch voorbeeld te geven. He, of dat u verbaasd zou zijn als u op de grote weg gepasseerd zou worden door een Mercedes met een chimpansee achter het stuur, He, die dan ook dan tegen u deed, hoepeel de poepie, dat zou u gek vinden. Het verschil is eigenlijk veel frappanter dan de overeenkomst. En dat is een van de meest onverklaarde zaken, hoe komt het dat dat genetisch materiaal, dat zich dat in, in de afgelopen paar miljoen jaar... Dat, want zes miljoen jaar geleden hadden we nog een gemeenschappelijke voorouder... hoe komt het dat dit in die zes miljoen jaar zo sterk veranderd is? Ik kan u ook nog, zou u ook uit kunnen leggen dat u ik, niet moet verkijken... op die 1,6% van het genetisch materiaal... maar dat zou ons te ver voeren, dat is ook eigenlijk veel te ingewikkeld. Dus dat gaan we nou niet doen, maar dan kunt u best eens een leuk boek over lezen... want het is allemaal enorm interessant... Want de vraag is, waarom hebben onze hersenen zo'n spectaculaire evolutionair proces doorgemaakt? Waarom zijn we natuurlijk op onze achterpoten gaan lopen? Ja, het is waar, dat doen sommige primaten ook wel, gibbons en bonobo's, maar, maar toch niet op de wijze waarop, waarop wij dat doen. En dan zou, bent u natuurlijk geneigd te zeggen, ja, die hersenen zullen zich wel ontwikkeld hebben vanwege de spraak die, die wij geleidelijk aan ons eigen hebben gemaakt. Maar dat is een hele dubieuze. Mededeling. Want de Neandertalers, die net zoveel hersens hadden als wij, ze hadden iets meer iets beniger hoofd, zal ik nou maar zeggen, ze hadden wat zwaardere skelet, maar voor de rest hadden ze evenveel hersens daarbij. Uit hun, hun anatomische constructie blijkt dat ze niet of nauwelijks hebben kunnen praten. Dus dat is toch een hele zonderlinge zaak. Waar ligt het dan aan? Laten we eerlijk zijn, dat weten we helemaal niet. Hè? Want u weet, in Oost-Afrika worden voortdurend allerlei pre-menselijke restanten opgegraven. En die archeologen beweren dan altijd als ze weer zo'n botje hebben gevonden... ...of een schedeldakje of whatever. Zeggen ze altijd, dit is de missing link. Nu weten we, hè, dit is onze verre voorouder. En... Maar in feite weten we geen bal van, van dat evolutionaire proces... ...wat zich in die paar miljoen jaar voordat Homo sapiens verscheen heeft voltrokken. En we moeten er nog bij zeggen... ...dat homo sapiens in feite eh, alle andere op de achterbenen lopende primaten... Eh, ...nou ja, zodanige concurrentie heeft aangedaan dat ze verdwenen zijn of ze heeft uitgeroeid. Dat weten we eigenlijk ook niet precies. Hè. De laatste neandertalers, dat is zo 20.000 jaar geleden, die moeten Europa met onze eigen voorouders wel hebben gedeeld, maar... Uh, ja, ze hebben het loodje gelegd. Dat is alles wat, er, uh, wat we ervan zeggen kunnen. Is er sprake van genetische uitwisseling tussen... Nee, Neandertalers en, en wij verschillen zodanig... Uh, als we naar de genetische structuur kijken... dat het duidelijk is dat we niet, uh, niet onmiddellijk... geen directe verwanten zijn. En dat valt vooral op natuurlijk als u weet... dat uh, alle mensen die op dit moment op de planeet leven... genetisch sterk verwant zijn met elkaar. Waaruit blijkt dat wij... ...in feite a, niet bijster oud zijn genetisch... ...en b, dat de oorspronkelijke populatie dat die betrekkelijk klein is geweest. Want wij kunnen allemaal met alle mannen, cq vrouwen op de wereld kunnen wij nageslacht produceren. Het gekke is dat gorilla groepen die op enkele kilometers van elkaar in het oerwoud wonen... ...genetisch meer van elkaar verschillen dan alle mensen op deze planeet van elkaar verschillen. Terwijl het natuurlijk wel duidelijk is dat er wel enige genetische verschillen zijn. Want die zijn er wel. Maar die zijn dus in feite eigenlijk van vrij ondergeschikte aard. Ja, u denkt dat iemand die zwart is, dat dat een heel verschil is, maar genetisch stelt dat dan maar een reet voor.